7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. NAVO neemt commando vliegverbod Libië over. Minister Hillen bagatelliseert de rol van de MIVD... en de EU is het eens over maatregelen voor een sterkere euro. De NAVO neemt bij de handhaving van het vliegverbod boven Libië... het commando over van de Verenigde Staten. De 28 lidstaten bereikten daarover gisteravond... na dagenlange onderhandelingen een akkoord.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 Premier Rutte is tevreden met de afspraken die op de EU-top in Brussel zijn gemaakt. Een permanent noodfonds was voor Nederland alleen bespreekbaar als de begrotingsregels voor de lidstaten strenger zouden worden. En dat is volgens Rutte nu het geval. Aan de Nederlandse bijdrage van bijna 40 miljard euro aan het noodfonds verandert niets. Op de top in Brussel werd ook vergaderd over de situatie in Libië. De EU wil voorkomen dat olie- en gasopbrengsten bij het regime van Gaddafi terechtkomen. De lidstaten werden het niet eens over een totaal olie-embargo tegen Libië.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 In Japan is het dodental na de aardbeving en het tsunami opgelopen tot boven de 10.000. Er worden nog zeker 17.000 mensen vermist. De voicemails van Vodafone-klanten kunnen nog steeds door onbevoegden worden afgeluisterd. Het probleem met de standaard pincode van eerder deze week is opgelost. Maar nu blijkt er ook afgeluisterd te kunnen worden via een website. Daarop kan iedereen het telefoonnummer intikken van een Vodafone-klant... en daar de voicemail-dienst van Vodafone mee bellen. Alle berichten van het nummer worden dan afgespeeld. Vodafone heeft gezegd dat het probleem direct wordt aangepakt. Dan is weer nog. Eerst nog kans op een mistbank. Verder vrij zonnig. Maar vanmiddag van het noorden uit meer bewolking. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen kans op wat regen, 7 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Zondag wordt het vrij zonnig en iets warmer. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een file op de A15 richting Europort. Daar staat mijn er nog 3 kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Er kwam wel informatie hoor, van de MUVD. maar toen was de evacuatiemissie in Libië al mislukt. Daar is minister Hille van Defensie niet helemaal open over geweest. Er is veel over te doen, zometeen een reactie. Eerst naar Brussel, want de NAVO is het eens geworden en gaat toezien op de naleving van het vliegverbod boven Libië. De NAVO neemt dan na dagen overleg eindelijk het commando over van de Verenigde Staten, zo maakte NAVO secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen gisteravond laat bekend. All NATO allies are committed to hun their obligations under the UN Security Council resolution and that's why we have decided uh, to assume responsibility for the no-fly zone uh, with the aim to protect de civilian population. doel van de no-fly zone is de bescherming van de burgerbevolking, Aldus Rasmussen. Wij gaan naar correspondent Paul Snijder in Brussel. Um, Paul, wat betekent dat besluit nu voor die operaties in Libië? Is dat helemaal helder geworden? Nou ja, in zoverre is helder dat de NAVO, het bondgenootschap van 28 lidstaten... naast de militaire verantwoordelijkheid, die ze voor een deel natuurlijk al hadden... vanwege het feit dat de drie landen die die acties uitvoeren allemaal NAVO-leden zijn... nu ook de politieke verantwoordelijkheid neemt. Dus in principe iedere actie die in het kader van die no-fly-zone wordt genomen... moet de steun hebben van 28 lidstaten. Dus ook Nederland heeft nu uh, wat te zeggen over hoe we die operatie uitvoeren. En niet, is het is zeg maar vergelijkbaar met wat de, de NAVO in Afghanistan doet. Daar hebben we ISAF, dat is een organisatie waarin de NAVO zit en waarin ook alle andere landen zitten... die deelnemen aan de operatie in Afghanistan. Nou, Dat gaan we nu ook voor Libië instellen. De NAVO heeft het voortouw overlegd samen met de andere landen... die daar ook actief zijn, met name uit de Arabische wereld. Maar heeft wel de politieke verantwoordelijkheid over die no-fly-zone... zoals die is ingesteld door de VN-veiligheidsraad. Ja, en dan zijn er, uh, Paul, natuurlijk ook nog die raketaanvallen. Uh, Engelse media berichten net dat de Engelse straaljagers... vannacht dan ook weer aanvallen hebben uitgevoerd. Hoort dat er ook bij? Nou ja, dat is een beetje het, uh, ja, het, het opvallende aan, aan dit besluit. De NAVO gaat zich alleen maar beperken tot het uh, in stand houden van die no-fly zone. Die no-drive zone, zoals er wordt genoemd, het aanvallen van het militair materieel van Gaddafi op de grond. Daarover heeft de NAVO heeft die geen verantwoordelijkheid. Dat blijft gewoon in handen van de coalitie, van, dus van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië. Die zullen daar ook mee door blijven gaan, naast de NAVO-operatie. Dus de... Nou, neem zeg maar het clean de operatie over. De, het luchtruim boven Libië is natuurlijk al redelijk veilig gemaakt door de coalitie. Nou, de NAVO gaat erop toezien dat er inderdaad niemand binnenkomt en dat er geen vliegtuigen opstijgen. Maar de feitelijke oorlogshandelingen, die blijven in handen van de coalitie. Het is dus een soort dubbele sleutel die ze hebben gecreëerd. een hmm, dubbele sleutel. Is het niet een wat vreemde constructie zo, Paul? Nou ja, Het was natuurlijk het meest haalbare. Hè? De, de, de NAVO heeft hier dagenlang over vergaderd. En er zitten inderdaad 28 landen aan tafel, waaronder Turkije, het enige moslimland binnen, de, binnen het bondgenootschap. En die voelde überhaupt niets voor een militaire actie tegen het bijna-buurland Libië, zou ik willen zeggen. Dus daar moest ontzettend veel water door de, door, de, door de Rijn voordat Turkije om was. Turkije is eigenlijk onder druk van Amerika nu omgegaan en steunt nu zeg maar, gewoon het sekke deel van de VN-veiligheidsraadsresolutie. Afdwingen van die no-fly zone, maar houdt zijn handen vrij om niet, uh, of zijn handen schoon moet ik eigenlijk zeggen, om niet deel te nemen aan die uh, uh, militaire acties tegen het leger van oh, Gaddafi. Okay, ja, ja, dat is nou eenmaal. Het, het, het gevolg van een internationale organisatie, 28 lidstaten, dat wil helemaal niet zeggen dat je dan inderdaad uh, heel daadkrachtig kan opereren. Het is nu politiek zuiver geregeld vanuit de Veiligheidsraad gezien, maar ja, echt risico's nemen ze niet. Dan de Nederlandse bijdrage, Rut heeft steeds gezegd, wij willen wel meer doen, maar dan alleen onder bevel van de NAVO. Uh, is daarvoor nu het zijn op veilig gezet? Ja, ja en, en Nederland zou die uh, F-16's moeten inzetten voor het afdwingen van die no-fly zone. Uh, premier Rutte heeft dat ook uh, gisteravond hier in Brussel uh, gezegd. Hij gaat vandaag toch toestemming vragen aan de Tweede Kamer ervoor. Want het is zeg maar een, een verandering van het actieplan zoals het tot nu toe bekend was. Maar het betekent dus dat Nederland in wezen alleen maar deel gaat nemen in het afdwingen van die no-fly zone. En dat Nederland, en dat heeft Rutte ook met zoveel woorden gezegd, niet gaat bombarderen. Ze gaan niet de, de stellingen van Gaddafi aanvallen rond die steden waar uh, de strijd nu geleverd wordt. Dus Nederland neemt... Deel aan de, zeg maar, wat cleaner deel van de operatie, zoals ik net al zei. En zoals ik niet in het. Uh, in het... Ja, mooi, dat is duidelijk. We hebben het wel begrepen, Paul. Dank je wel. Paul Sneijder hoorde u vanuit Brussel. En we blijven bij de Nederlandse strijdkrachten. Ja, want minister Hille van Defensie die heeft heel wat uit te leggen. En opnieuw over die mislukte evacuatie in Libië. Waardoor drie militairen gevangen werden genomen. Ze kwamen uiteindelijk wel vrij. Maar hoe is dat nou fout kunnen gaan? Hoe heeft dat fout kunnen gaan? Nou, dan blijkt van de rapportage van een toezichtscommissie... is de militaire inlichting- en veiligheidsdienst om advies gevraagd. Maar die mail werd niet bekeken. Omdat het zondag was. Jean van de militaire vakbond VBM NOV. Goedemorgen. Goedemorgen. Het bevreemdt ons enigszins dat er eigenlijk in eerste instantie alleen via e-mail contact is gezocht. Dat er niet even ja, een telefoontje is gepleegd. van... Jongens, uh, let even op, er komt een mailtje aan. Ja, want in deze zaak goed bekeken moet worden. Wat uh, is de procedure en daarna wat uh, is de inhoudelijkheid? Maar is die niet gaat... duidelijk dan? Ja, kennelijk uh, dus niet. Mijn vraag is dan ook, uh, wist de directieoperatie in Den Haag... Uh, van het verzoek uh, van de Trump? Want uh, op het moment dat dit soort operaties uh, voorbereid worden... waarbij zelfs een besluit uh, van de minister-president nodig is... dan uh, zal de directieoperatie uh, daar natuurlijk ook kennis van moeten hebben. Ja, want het is wel heel vreemd dat in een crisissituatie... Uh, het kantoor van de MIVD op zondag gesloten blijft? Nou, belangrijk is natuurlijk om daar uh, heel goed naar te kijken. Hoe is die procedure? Want het is natuurlijk voor, uh, voor commandanten die in operationeel gebied uh, zitten van essentieel belang uh, dat uh, zij ook bereikbaarheid, beschikbaarheid hebben van informatie. informatie 24 uh, uur per dag? Ja, dat uh, lijkt me van, uh, van groot uh, belang. En daar zal dus heel kritisch naar gekeken moeten worden. Hoe uh, ga je dit uh, verbeteren dat uh, dit in de toekomst ook nooit meer kan voorkomen? Nu, Meneer de Bier heeft minister Hille al een antwoord gestuurd. Hij zegt ja, de informatie die ze hadden was toch niet zo relevant. Maar het feit is dat de actie is gestart zonder dat er contact is geweest met de MIVD. Is dat een vreemde gang van zaken? Nou, dat is natuurlijk wel een zwakte bot. Uh, kijk, uh, het moet natuurlijk zo zijn dat uh, commandanten... via directe operatie in Den Haag gewoon de toegang hebben... tot uh, alle informatie die ze nodig hebben... om een verantwoorde manier een operatie uit te voeren. Dat wil niet zeggen dat je 100% uh, risicovrij iets kunt doen. Risico's nee. blijven er altijd. Maar je moet natuurlijk wel uh, zoveel mogelijk informatie beschikbaar hebben... zodat je een goede afweging kunt maken op basis uh, van die informatie. Precies, die dan je kun je zelf ook bepalen of die relevant is of niet. Uh, dat is correct. En als je dan kijkt naar de inhoudelijkheid... Uh, dan uh, kan vastgesteld worden... dat de de commissie van toezicht betreffende inlichtingen en veiligheidsdiensten... concludeert dat in ieder geval het verzoek van de verstrekte inlichtingen... geen enkele invloed heeft gehad op de voorbereidende uitvoering van die evacuatie. Ja, want het is ook typisch natuurlijk dat in de brief van de commissie de, de toezicht... De op de inlichtingendiensten staat dat eerder informatie werd verstrekt... over um, dezelfde soort operatie in misrata. En dat de hare Stromp, de bemanning daar erg blij was met die informatie. Dus een mm, hele loop misschien ook een beetje op de zaken vooruit. Zo. Nou ja, dat moet ook heel kritisch bekeken gaan worden. Van wat voor informatie dat dan. Uh, kijk, blij is. Uh, nou, oké, okay, uh, dat, dat is een kwalificatie waar je eigenlijk weinig mee kunt. Het gaat er natuurlijk om welke operationele informatie heeft de MIVD ook in die operatie gegeven. Waardoor uh, de, uh, de actie uh, eventueel uh, goed had kunnen verlopen. Nou, dat als ging erover, dat staat ook in de brief, over het feit dat het niet handig was. Dat er geen toestemming uh, was, bijvoorbeeld vanuit Libië. En dat dat extra risicoverhogend was. Dat is uh, correct. En men heeft uh, daar ook nog een aantal voorstellen uh, voor gedaan. Uh, en uh, um, ja, dat had uh, die situatie, als dat was doorgegaan uh, in Misrata, uh, misschien uh, tot, uh, tot een succesvolle actie kunnen uh, geleid hebben. Maar uh, die is niet uitgevoerd. Dus uh, we weten niet of dat uh, relevant dus zou zijn geweest. Hoe gaat dat in zijn werk, meneer Debbie? Wie neemt nou uiteindelijk dan uh, het besluit? Want je hebt natuurlijk de commandant van de Tromp. Je hebt een uh, veiligheids officier hè, aan boord van de tromp die in contact staat met de MIVD. Je hebt de politici in Den Haag. Wie beslist uiteindelijk, ga maar. Nou, op moment, uh, in, in uh, dit soort zaken is er natuurlijk een uh, politiek besluit van, uh, van groot belang. En dan geeft de politiek aan, oké, okay, uh, wij de, uh, gaan hier politieke verantwoordelijkheid nee. verdragen. Maar kan de, hoog... de operatie... kan de hoogste militair dan nog zeggen, nee, dat doen we toch niet, want we hebben geen informatie? De hoogste militair en in dit geval de commandant de strijdkrachten, zal altijd de minister-president informeren. En op basis van die informatie die de minister-president krijgt, zal hij een besluit nemen. En als het gaat over de uitvoering van de operatie zelf, dan is dat gewoon een militaire aangelegenheid. Nou, als we vanochtend nog even naar de kanten kijken, bijvoorbeeld naar de volkskant, daar staat positie Hille verder onder vuur. Um, hoe ziet u dat? Hoe onhoudbaar is die positie van minister Hille inmiddels aan het worden? Want er liggen nog wel wat andere probleempjes op zijn tafel. Nou, ik denk uh, dat uh, heel veel militairen en uh, burgers die werkzaam zijn bij Defensie... Nou, absoluut niet blij zijn met uh, wat uh, de afgelopen weken uh, is gebeurd bij Defensie. Zeker uh, uh, als ze bekijkt uh, dat in het licht van uh, de 10.000 ontslagen die minister uh, Hillen gaat aankondigen hoe dat uitgevoerd wordt... en de 1 miljard bezuiniging, ja. stemt dat niet uh, tot vrolijkheid. Het draagvlak neemt af, zegt u eigenlijk voor deze minister, bij de militairen. Nou, de, de, de militairen worden hier niet vrolijk van, van deze negatieve uh, berichtgeving. En, uh, heel veel militairen hebben ze ook grote vraagtekens gesteld. Van, joh, hoe kan dat nu zo fout zijn gegaan met uh, de evacuatiepoging? Waar zien zij daar de minister voor verantwoordelijk? Houden zij daar de minister voor verantwoordelijk? Nou, ik denk uh, dat uh, als het gaat over verantwoordelijkheid nemen... en uh, daarop afgerekend te worden... is het in uh, Nederland nog altijd een zaak van de Tweede Kamer en de regering. Goed. Jean deby van de militaire vakbond VBM-NOV. Dank u wel. Graag gedaan. Daar vanochtend ook bij 3FM. Daar beginnen ze met een actie voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Sohoka. Een slechts een 1 op de A15 in de richting Europort. Er staat tussen Hoogvliet en Spijkenis nog drie kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn daar allerlei rijstokken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over zeven. In Syrië willen tegenstanders van president Assad vandaag massaal de straat opgaan... om te protesteren tegen het regime. Ze zijn niet onder de indruk van de hervormingsvoorstellen... die de regering gisteren aankondigde. Protestdag van vandaag is omgedoopt tot waardige vrijdag. En er zal ook worden stilgestaan bij de tientallen doden... die vielen bij de protesten in de stad Dara. Ondanks de vele doden zou in die stad met veel enthousiasme zijn gereageerd op Assad's plannen. Op de Syrische staatstelevisie waren beelden te zien van een feestende menigte die toeterend en met portretten van de president door de staten van de stad trok. Nou, volgens de Syrische staatstelevisie dus grote vreugde in Dara over de hervormingsvoorstellen van het regime. Correspondent Nicole Lefevre. Nicole, de regering belooft hervormingen. Um, eerst maar eens even naar de inhoud ervan en dan naar eventuele blijdschap erover. Hoe ver gaan ze en kunnen ze inderdaad de angel uit het protest halen, denk je? Nou, die toezeggingen gaan op zich, als ze worden uitgevoerd, best wel ver. Hij overweegt de noodtoestand op te heffen. Nou, ik zeg het al, overweegt. Die noodtoestand maakt het mogelijk mensen lukraak te arresteren... ...zonder vorm van proces vast te zetten. En die is al van kracht sinds de buitenpartij aan de macht is in 1963. Nou, voor de rest zegt de, de woordvoerster van de president... Uh, ...de president wil echt niet dat er zo tegen vreedzame demonstranten wordt opgetreden. We zullen de schuldigen straffen van dit geweld. Uh, er wordt gewerkt aan een wet die andere politieke partijen mogelijk maakt. Mediarestricties die worden versoepeld. De salarissen van ambtenaren die gaan wat omhoog. Ze krijgen een ziekteverzekering. Corruptie wordt bestreden. Nou op zich allemaal problemen waar de Syriërs mee kampen. Maar dit soort beloftes die zijn al eerder gedaan. Namelijk in 2005 door precies dezelfde dame die toen ook het, uh, het woord voerde. Dus een aantal dissidenten die heeft al gezegd dit is niet genoeg. Als ze uh, uh, geloofwaardig overbinnen komen, dan moeten ze echt nu met iets wezenlijk komen. En dan moeten er nu mensen vrij worden gelaten van die duizenden politieke gevangenen die nog vastzitten. En heeft die noodtoestand al nu op. Ja. En Nicole, uh, de opstandelingen, de demonstranten hebben gezien dat het regime hard kan optreden. Verwacht je op deze waardige vrijdag dan een grote opkomst? Nou, Het is moeilijk te voorspellen. Kijk, Dana, daar zijn mensen echt over de angst heen. Nadat uh, bij de eerste demonstraties veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen... Uh, gingen mensen gewoon de straat op. En, en gisteren weer, hoor, 20.000 mensen. Ook toen werden er weer slachtoffers begraven... die de dag daarvoor weer gevallen waren. Nou Via Facebook wordt nu opgeroepen tot demonstraties in het hele land. Ja, en de vraag is of mensen het aandurven. Hè? Of ze de politie durven te trotseren. En uh, ja dat wordt toch een beetje afwachten. En dan kan de woordvoerster wel verklaren... dat vreedzaam protesteren is toegestaan. Maar in het verleden heeft men gezien hoe dat kan aflopen met, uh, met dat toestaan. En de vraag is natuurlijk ook, Nicole, hoe sterk het regime is. Hè? Uh, wat voor beeld heb jij daarbij? Nou, het, is, het, is, het regime is al heel lang aan de macht en zit dus stevig in het zadel. Het steunt op de geheime diensten en die zitten werkelijk overal. En uh, je merkt het ook als je met mensen spreekt, het gaat het onder de meest... ...om de leugenonderwerpen dat mensen bang zijn om te zeggen wat ze vinden en om zich heen kijken. Want er luistert altijd iemand mee. Ja, de consequentie daarvan is dat het ook heel lastig te peilen is voor het regime wat er werkelijk leeft. In een dictatuur weet je niet hoe de stemverhoudingen liggen. Je weet niet wie er islamistisch, is, socialist, liberaal. En de dictator weet eigenlijk ook niet hoe groot zijn aanhang werkelijk is. En hoe stevig de muur is die, die ons om regime heeft uh, gebouwd. En als je er een paar stenen uittrekt, wat er dan uh, gebeurt? En als je kijkt naar de hardheid waarmee uh, de hoofdstad ingrijpt... dan is dat absoluut een, een, een zorg van de leiders van het land. Ja, en, en Nicole, uh, ja, aan de ene kant hervormingen aankondigen... die volgens jou dan ook nog wel redelijk ver gaan... en aan de andere kant dan misschien toch weer hard ingrijpen. Zou dat kunnen toch vandaag? Ja, nee, dat, is, dat valt af, absoluut te verwachten. En het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf waar die demonstraties zullen plaatsvinden. In dat is eigenlijk een geïsoleerd gebied. Het ligt aan de grens met Jordanië. Het zou niet het gebied zijn waar mensen zouden denken dat het protest zou ontstaan. En dat hebben ze echt afgegrendeld van de buitenwereld. Maar als nu mensen in grote getalen in andere steden ook de straten op gaan, dan krijg je natuurlijk een heel ander beeld. En misschien dat men dan toch iets zal toestaan van protest en niet echt zo optreden. Maar ja, het, het, het blijft afwachten. Die woorden van verzoening, die beloftes, die zullen de mensen pas, uh, pas geloven in Syrië... als ze echt worden waargemaakt. Zie jij parallellen, Nicole, met landen als Tunesië, Libië, Egypte? Nou ja, parallellen zijn er natuurlijk sowieso. Het, het protest is ook, zeg maar, gestimuleerd. Men heeft gezien wat er in buurlanden is gebeurd en daarom durft men... ...de straat op te, op te gaan. Maar Assad heeft in een interview uh, zijn land onvergelijkbaar genoemd... ...met uh, landen als Egypte en Tunesië. En daar heeft hij ook wel een punt. Syrië is heeft bijvoorbeeld in tegenstelling met Egypte... ...een heel erg gemengde bevolking. Er zijn veel minderheden. En die voelen zich toch beschermd door de dictatuur. Niet uit liefde voor Assad. angst voor wat meerderheid uh, kan doen. En ja, men is bang onder de voet gelopen te worden. Nou is Assad zelf... Deel van de minderheid is allefiet. Dat is een zuidelijke stroming in een in in meerderheid sunnitisch land. Ja en, en... Een aantal christen die, die steunen hem daarom, omdat ze hem beschermen. En er is ook minder dan bijvoorbeeld in Egypte kritiek op zijn buitenlandbeleid. Uh, Assad is heel erg anti-Israël, omdat een deel van Syrië nog steeds bezet is. Ja, en, en dat wordt door heel veel mensen wel gesteund in het land. Dus ook hier, het is het weer lastig om na te gaan hoe stevig de pilaren zijn waarop het regime is gestoeld. Okay. Wij houden vandaag weer de vinger aan de pols in Syrië. Dankjewel, Nicole de Vever. Het is bijna vijf voor half acht, dit is het NOS Radio 1-journaal. U kent die wervende teksten wel op verpakkingen van etenswaren. Boordevol vol fruit, puur natuur, verhoogde weerstand of onmisbaar voor de groei van uw kind. Consumentenorganisatie Foodwatch analyseert regelmatig producten... en vindt dat fabrikanten te vaak niet open... en vooral ook niet eerlijk zijn over de precieze inhoud van hun potjes, pakjes en blikjes. Verslaghebber Jeroen Schutijzer wil meer weten over dat onderzoek van Foodwatch. Bart van Op Opzeeland van de Foodwatch. Uh, jullie hebben een nieuw product onder de loep genomen van Nestlé. Dit is uh, fruitflesje aardbei peer. Um, en uh, Nestlé uh, verkoopt dit uh, aan, uh, aan jonge ouders als uh, opvolgmelk. Wat zijn jullie belangrijkste conclusies? Opvolgmelk is in principe alleen maar voor kinderen van 6 tot 12 maanden... als ze geen borstvoeding meer krijgen. Dus wat, wat Nestlé hier probeert, is gewoon zijn marktaandeel te vergroten... door dit aan kinderen aan te smeren tot drie jaar... Nou, ouders worden hier dus volledig op het verkeerde been gezet. En daarbij heet het fruitflesje. Nou, als je gaat kijken naar het fruit in dit product... dan moet je eigenlijk even grootgas gaan nemen. Er zit 7% aardbeienpuree in. Nou Dat is dan nog oké. Okay. Maar er zit ook 2% perenconcentraat in. En dat is eigenlijk gewoon puur om het product zoet te maken. Wij vinden dat dit soort producten niet op de markt thuishoren. En Nestlé moet stoppen met het misleiden van...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 Wat in feite eigenlijk de consument zou willen weten en moet weten... dat staat tot achter de komma weergegeven. Conclusie, u vindt dat u de consument goed voorlicht? Wij zijn van mening dat wij de consument goed voorlichten. Dat de ouders in feite eigenlijk in staat zijn op deze manier... een eerlijk, een veilig en gezond product. En dat is ook typisch waar Nestlé voor staat. Staat er veel onzin op die verpakkingen? Ja hoor... Um... Hollands fruit, terwijl er geen Hollands fruit in zit... volgens traditioneel recepten, terwijl het helemaal niks... Meer met het traditionele recept te maken heeft. Verhoogt je weerstand, noem het maar op. De levensmiddelenindustrie is zeer creatief in het bedenken van kreten... om consumenten te verleiden om het product te kopen... terwijl die kreten eigenlijk helemaal niks te maken hebben... met wat het product daadwerkelijk is. Heeft de consument macht? Ja, de consument heeft zeker macht... Uh, vorig jaar hebben wij het product uh, Mona drinkjoghurt uh, onder de loep genomen. En geconcludeerd dat daar flink wat misleidende claims op staan. Er zit te veel suiker in, te weinig aardbei. En ze claimden 0% vet, wat wel waar was, maar er zat inderdaad heel veel suiker in. En ze hebben hun, hun hele etiket aangepast. En de misleidende claims zijn eraf. En nu staat er keurig netjes op met een vleugje aardbei. De claim 0% vet is weg. En ze hebben zelfs hun hoeveelheid suiker in het product laten afnemen. Nou, Dat vind ik echt een fantastische move. En ik zou tegen de rest van de levensmiddelenindustrie willen zeggen... volg dit goede voorbeeld van Mona... en word eerlijk en transparant over de producten die jullie verkopen. Hoe reageren bedrijven in het algemeen op jullie bevindingen? De meeste schiet in de kramp. Um, wat zoiets kan betekenen als um, op een vragenlijst uh, van 15, 20 vragen... krijgen we een briefje terug met één regel. Wij houden ons aan de wetgeving... Maar wat je in het algemeen kan zeggen is dat bedrijven um, zich heel snel verschuilen achter geheimhouding omdat ze bang zijn dat de concurrent het, het na gaat maken. Is het niet eigenlijk treurig dat we dat allemaal moeten controleren wat er op die verpakkingen staat? Ja, dat is diep triest. Dat is, on dat is toch ongelooflijk? En je, je verwacht toch dat in ieder geval met voeding niet gerotzooid wordt zodat je altijd zelf kan besluiten wat je eet. Maar dat, dat is dus niet zo.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 NOS Journaal. NAVO handhaaft vliegverbod boven Libië. Zeker 50 doden door aardbeving Birma. Half acht goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. Het handhaven van het vliegverbod boven Libië wordt vanaf nu geleid door de NAVO. lidstaten van de NAVO bereikten gisteravond een akkoord om de leiding over te nemen van de Verenigde Staten. NAVO topman Rasmussen. All NATO allies are committed to fulfill their obligations under the UN Security Council resolution. And that's why. We hebben besloten om de no-fly zone te De Amerikanen voeren sinds het begin van de aanval op Libië het commando, maar ze willen dat zo snel mogelijk overdragen. Ze hebben al genoeg aan hun hoofd met de militaire missies in onder andere Afghanistan. De NAVO had al eerder de leiding over het handhaven van het wapenembargo gekregen. Beide maatregelen hebben het doel de burgers van Libië tegen Gaddafi te beschermen. We are taking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 Er zijn zeker 50 doden gevallen bij een aardbeving in het grensgebied tussen Burma en Thailand. De beving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Maar zo vertelt deze meteoroloog: Mensen hoeven niet bang te zijn voor een tsunami. Het is rond de bord er, eigenlijk. Pretty close to parts of Thailand. Maar het belangrijkste ding is: het is heel ver van de Indische Oceaan. Dus dit is niet een tsunami. De precieze schade in het gebied is nog onduidelijk. Er zouden een aantal kloosters en tempels zijn ingestort. En waarschijnlijk loopt dat dodental van 50 nog op. Via een internetsite zijn de voicemails van Vodafone-klanten nog steeds af te luisteren. Woensdag werd al bekend dat de voicemails van onder andere Kamerleden en ministers afgeluisterd konden worden met een standaard PIN-code. En toen nam Vodafone maatregelen. Maar die blijken dus niet voldoende. Via zogenoemde spoofingsite op internet kan iedereen het nummer van een Vodafone-klant gebruiken om de voicemail te bellen. Onder andere de telefoon van minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken. Die kon tot zijn eigen verbazing nog gewoon worden afgeluisterd. Dat kan ik mij dat kan ik mij niet voorstellen. Je belde net, dus ik terug. ik zie je zo in eerste kamer. Dat vind ik heel vervelend en dat betekent dat ik dus nu weer onmiddellijk maatregelen ga treffen. En Vodafone zegt ook voor dit beveiligingsprobleem een oplossing te zoeken. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag wordt het geen volop zonnige dag. Er komt vanochtend al veel sluibewolking voor. En daarnaast is het ook mistig of nevelig. Nou, met zonsopkomst lossen de mist en nevel snel op, maar volop zonnig wordt het dus zeker niet. In het noorden wordt de bewolking vanochtend al steeds dikker en vanmiddag raakt het zuiden ook de zon kwijt. Er staat vandaag een zwakke tot matige noordwestenwind die koude lucht aanvoert... en de temperaturen die verschillen vanmiddag behoorlijk. In het bewolkte noorden wordt het maar 8 graden op de wadden en 12 op het vasteland. En in het zuiden, waar de zon langer schijnt, blijft het nog redelijk zacht. Daar wordt het een graad of 16. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt... en vannacht kan er een beetje regen vallen en dan koelt het af naar een graad of 3. Morgen, zaterdag, dan klaart het vanuit het noorden op. Maar het is morgen wel overal een stuk frisser.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 Bron van inzicht. Kijk op tuinadviesbom.nl en, en wie weet kom ik wel bij jou langs. Vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1. Journal. U kunt ons volgen via internet. NOS.nl. Doorklikken naar de sport. En dan ziet u een video van een interview met Johan Cruijff. Aan de weg naar de arena toe. Een beetje in het... Licht van de lantaarnpaal. En Johan Cruijff is boos. Ja, woest was hij. Johan Cruijff, gisteren na topberaad bij Ajax over de toekomst van de club. Samen met uh, oudspelers Dennis Bergkamp en Wim Jonk had Cruijff een gesprek met de directie. Nou, dat ging niet helemaal goed. Hun plannen verdwenen, linia rekte in de prullenbak. Het is voor ons iets, uh, iets onvoorstelbaars dat de directie zoiets uh, zo kan, uh, kan doen, zo kan reageren. Maar goed, uh, we zullen dus andere dingen moeten. We blijven dus gewoon doorgaan, want het is voor ons onacceptabel.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 Een hele simpele vraag met waarschijnlijk een heel complex antwoord. Wat nu? De volgende fase is natuurlijk dat we, dat we zullen vragen... om een uh, buitengewone uh, algemene ledenvergadering bij elkaar... Te, waar dus alle leden van de club zitten. Ik geloof het iets van 500 zijn of zo. Ik weet niet precies wat er zijn. En daar, uh, daar zullen we uitleggen zoals wij de boel zien. En uh, vanuit die positie zal natuurlijk de ledenraad... en waarschijnlijk de raad van commissarissen gaan veranderen. Johan Kruijf, gisteravond. Tom van Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat zegt Cruijff? Zegt hij dit bestuur moet weg? Ja, eigenlijk uh, zegt hij dat. Uh, het is helemaal uh, misgegaan in dat gesprek. Van de Boog, uh, de algemene directeur, vond het nog wel een goed gesprek. Ja. Maar wij zijn geen... Ja, dat was ook wel nee, bijzonder. Ja. Vond het een heel goed gesprek, maar wij zijn geen uitvoerders van de plannen van Cruijff. Dat had hij zich denk ik één fase eerder moeten bedenken. Want op het moment dat je een commissie uh, van een dergelijk gewicht uh, zeg maar, zijn gang laat gaan... Cruijff met al die andere oudspelers, alles wat Ajax heeft grootgemaakt... Ja, die komen dan met dat advies. Uh, ik snap de positie van het bestuur wel. Maar ze hadden zich dat eerder moeten realiseren. En... Wat het meest opvallend is, is dat daar waar Kruijf in het verleden in dit soort zaken altijd onmiddellijk zei... nou, graag of heel niet, dan ben ik weer weg. Is het hem nu duidelijk uh, te doen om de club Ajax op een andere manier uh, te gaan besturen. En ja, dit wordt een, een, een conflict. En uh, ja, van Kruijf winnen bij Ajax is nog niemand gelukt. En uh, ja, Rick van der Boog zie ik dat ook niet 1, 2, 3 doen. Maar jij zei het al eventjes, ik kan me wel iets voorstellen bij die woorden van het bestuur. Wij eigenlijk ja. ook wel, want de directie, directie um, die een, de regie volledig uit handen geeft, ja. zoals we van der Boog ook komen zeggen dan ben je eigenlijk geen directie meer. Dus er zit ook wel wat in die woorden hè. Nou, op zich is het niet onlogisch dat iemand die directie uh, voert... en daarover eens een meer dan vorstelijk salaris voor krijgt... dat hij ook nog moet kunnen bedenken wat ik daar doe de hele week. Ja. Dus ik snap wel dat deze mensen... alleen ze hadden zich dat een fase eerder waarschijnlijk moeten realiseren... door dan te zeggen, nou goed, wij voeren het beleid, wij doen dat zo... we willen best eens met iemand praten. Maar ze hebben die commissie benoemd, ze hebben gezegd... gaan jullie onderzoek doen, mm. dan komen ze met een heel advies. En uh, ja, de constatering van Kruijf, uh, uh, laat ik dat eens netjes zeggen... zegt hij ook, ja. het is een drama bij Ajax. Die constatering heeft hij natuurlijk... Uh, deze directie en de vorige directies hebben op voetbaltechnisch gebied... niks om op te bogen. Ajax wordt voor het achtste jaar geen landskampioen. En dat is voor een dergelijke grote club uh, bijna onaanvaardbaar. Maar wat staat en, er dan in die plannen, Tom? Gaan, gaat dat zo ver dat Van der Boog moet zeggen... we kunnen niet alles uitvoeren? Nou ja, het gaat uh, om, om een tweetal zaken. A, gaan er een aantal mensen echt linea recta uit. En dat uh, vindt Van der Boog en Ajax... Uh, bij een warme club als Ajax doen we dat niet. Het is overigens ook een beursgenoteerde onderneming. Maar, maar dat terzijde... Maar vooral wil hij, eh, Johan Cruijff, met zijn mensen echt eh, het voetbal weer helemaal centraal stellen. Dat moeten we helemaal, zoals zij dat noemen, terug naar de basis. Een paar hele eenvoudige eh, principes gaan toepassen in de jeugdopleiding. Maar dat betekent, dat staat linea recta eh, tegenover het, het, het, het beleid wat tot nu toe in de jeugdopleiding gevoerd is. Dus eigenlijk zeg je, alles wat de afgelopen jaren gebeurd is, dat moet in de prullenmand. We gaan het op een hele andere manier doen. En dat vindt dit bestuur onaanvaardbaar. Eh, zeggen dat het ook best wel goed gaat met de club. Alleen het eerste niet zo, zeggen ze bij. Ja. En ja, uiteindelijk, een voetbalclub als Ajax draait uiteindelijk maar om één ding. Het is mooi dat er kopjes verkocht worden. Het is mooi dat er allerlei managers rondlopen. Maar uiteindelijk gaat het erom wat er op het veld op zondagmiddag gebeurt. En daarin heeft Cruijff natuurlijk heel veel mensen aan zijn zijde. Het is niet alleen de positie waarin Ajax verkeert. Het is de manier waarop Ajax voetbalt. Dus die strijd eh, onder die leden, eh, die gaat Cruijff normaal gesproken gewoon winnen. Ja. Daar hebben we nog laatste nieuws net binnengekregen. Ko adriaanse ja. is ontslagen door de voetbalbond van Qatar. Ja. Ja, verschrikken. Verrast jij dat nog? Nee, het zat er enigszins aan te komen. En kijk, in dat soort landen, uh, uh, ja, word je coach. Um, en als je het nou hebt over mensen die graag willen dat jij doet wat zij willen, dan zijn dat over het algemeen bestuursleden in dergelijke voetballanden. De Ko Adriaans is daar niet helemaal het geschikte uh, persoon, personage voor. Heeft het nog relatief lang volgehouden wat mij betreft? Moest Qatar naar de Olympische Spelen leiden? Nou, dat mag nu iemand anders gaan doen. En uh, zij gaan denk ik in relatieve vrede wel uiteen uh, de financiën nog worden afgewikkeld. Nou. Meestal het minste probleem in Qatar. Komt dan wel goed. goed. Komt wel goed. Jack. Tom, dankjewel. Tot maandag. Joi. Het is tien uh, minuten. Over half acht, we gaan naar uh, Vodafone. Hoe staat het nou met de privacy van klanten van deze provider? Gisteren ontdekte de NOS een nieuwsuur... dat Vodafone voicemails nog steeds af te luisteren zijn. Bovendien kon dat allemaal zonder pincode... via een zogenoemde spoofing site. Op internet kan iedereen het telefoonnummer aannemen... van een Vodafone-klant. En daar is uh, voicemaildienst van Vodafone mee te bellen. Alle berichten van dat nummer worden dan afgespeeld. Nou, Vodafone uh, zei het probleem afgelopen nacht verholpen te hebben. Antonie Helligers van Vodafone. Goedemorgen. Goedemorgen. Het probleem was toch opgelost? Uh, het probleem dat ik gisteren gezegd heb van uh, op afstand je uh, voicemail benaderen uh, zonder pincode. Dat was uh, meteen opgelost uh, eergisteren toen we uh, het programma, uh, voor het programma zeg maar in de lucht ging, uh, was dat al niet meer mogelijk. Waar ja. uh, we gisteren en vanaf dat moment eigenlijk al en ook gisteren hard aan gewerkt hebben, is ook het oplossen van een mogelijke, ik zal maar zeggen, internetaanval op een, op een pincode die dan ja, wel is je... ingesteld. En dat is nu ook opgelost. Oké, okay, dus het probleem was toch nog niet helemaal opgelost, bleek achteraf. Nou ja, ik wil nog maar zeggen dat het, het probleem waar we gisteren uh, over gesproken hebben... een probleem is van een internetmisdaad eigenlijk. Het, uh, het voorwenden dat je de beller bent door het gebruik te maken van het nummer... en dan via een internet-truc uh, uh, uh, naar die voicemail gaan. En dat is een, een, een veiligheid. Ja, uh, oké, okay, nu, nu wijst u naar uh, een criminele activiteit. Maar u moet zich daar toch gewoon tegen wapenen als provider? Ja, absoluut. En ja. dat hebben we dan ook gisteren gedaan en dat is nu bij deze dan ook gebeurd. Maar dat was dan wel een beetje laat, meneer Helgers. Kijk, als je nu uh, kijkt met wat we nu weten in de aandacht en het risicoprofiel wat er nu ook is, is het in de afweging tussen het gemak van de gebruiker en bescherming tegen veiligheidsrisico's, uh, uh, zeggen we dat de zorgplicht nu uh, hoger uh, uh, moet liggen en daar vullen we dan nu ook uh, uh, dat in. Nou, vraag ik het nog een keer. U was er een paar maanden geleden voor gewaarschuwd en toen heeft u er blijkbaar niks aan gedaan? Nou, uh, wat al langer bekend is in, in, in de industrie en in de internetwereld is uh, dat er dus vormen van internet uh, hacking en uh, uh, mogelijkheden zijn om via internet uh, uh, telecom uh, netwerken uh, te, te bedreigen. En dat, dat is een onderwerp waar we natuurlijk met de industrie en ook met onze ja. technologiepartners al lang mee bezig zijn. Maar heeft u wel tijdig gehandeld? Ja, we hebben met de wetenschap uh, we hebben een afweging gemaakt tussen gemak van de klant. En beveiliging tegen bepaalde risico's. Sneller en dat ik het risico-profiel is anders uh, komen te liggen. Nou, ik wil niet zeggen dat wij uh, uh, achteraf gezien uh, in die afweging uh, het anders hadden moeten doen. Maar uh, met wat we nu weten is dit in ieder geval uh, een, een adequate maatregel. Hoor ik nou met de kennis van u langskomen? Ja, met de aandacht over die er nu is en oh, het okay. risico-profiel ja. wat er daar ook <laughs> door uh, ontstaan is. Ja, dat is natuurlijk niet goed voor Vodafone. Niet. Dat uh, nee. Hebben ook meneer Helligers de gebruikers wel een beetje zitten slapen? Hadden die er ook zelf iets aan kunnen doen, het een beetje kunnen verhinderen? Kijk, gebruikers uh, hebben een mogelijkheid om pinbeveiliging uh, in te stellen. En uh, dit is een drempel. Als je uh, snel naar je voicemail wil, dan, dan doe je dat liever niet. Dan wil je daar, uh, en als je dan een pin moet invoeren, en je moet hem onthouden, dan is dat een, een, een horde. En uh, daarom laten we die mogelijkheid ook om dat uh, niet te doen. Maar uh, ja, dat zijn veiligheidsrisico's zoals nu ook uh, duidelijk is gemaakt. Ja. En uh, er is dus inderdaad een mogelijkheid, wordt ook geboden voor iedereen om een pin in te stellen. En uh, uh, je kunt zeggen dat als je veiligheid uh, inderdaad. Uh, als dus je belangrijke dingen op je voicemail uh, hebt staan... je wilt niet het anders want dan kun je een pin in alle gevallen instellen... en dan ben je beveiligd. Ja. Verbaast het u trouwens nog dat um, juist bij ministers de beveiliging niet goed was? We hoorden ook een verbouwereerde minister Rozental... die hoorde dat zijn voicemail was uh, beluisterd, afgeluisterd. Verbaast u dat, dat men daar verbaasd over is? Ik vind het heel moeilijk om, uh, om, om over de uh, over, over gebruikers en ook over ministers daarin uh, te spreken. Dus dat doe ik ook liever niet. Wat ik uh, zelf uh, wel wil doen, en dat doen wij ook, is samen met de overheid uh, onderzoeken hoe we uh, die risico's ja. die er zijn uh, zo klein mogelijk maar kunnen maken. Maar juist ministers moeten toch extra wat dat betreft nadenken daarover. Of in ieder geval uh, de groep om de minister heen. Ik denk dat voor heel veel mensen het gebruik van, uh, van, van pincodes, uh, van uh, netwerkdiensten... een uh, constante ontwikkeling is van technologieën en, en, en ontwikkelingen waar je mee moet lopen. En daar moet je bewust zijn en daar word je ook bewust van... in een steeds digitalere wereld van risico's. Ja, oké. Okay, nou goed. Anthony Helligers van Vodafone. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Zijst en het Japanse Yamada hebben een bijzondere band. Mark-Robin Visser hoort u daar vanochtend over. Dat is zo dadelijk. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor acht. Um, weten we nu al alles over die mislukte evacuatie in Libië... waarbij drie militairen gevangen werden genomen? Gisteren stuurde minister Hille van Defensie een brief. En uh, even later nog eentje. De Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst is om advies gevraagd... maar die mail is niet bekeken. Laat staan beantwoord, het was namelijk zondag. Ja, en dan is de bezetting wat beperkt, zo stond te lezen. Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid. Um, goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat, dat de MIVD op zondag de mail niet leest? Ja, het kan, het is gebeurd, maar mag het eigenlijk, wat u betreft? Nou, ik vind van niet. Um, de Trom bevond zich in een uh, gevaarlijke omgeving. Had behoefte aan informatie, want anders vraag je het niet. En dan is het natuurlijk uh, logisch dat die informatie ook gegeven wordt. Of dat er althans gemeld wordt, we hebben u geen informatie te geven. Gek is overigens ook dat de Trump niet heeft nagebeld om te vragen hoe zit het eigenlijk, Krijgt nog antwoord? Nee, en ook niet vooraf even heeft gebeld van jongens, er komt wat aan. Precies, ja. Hm. Meneer Ormel, Henk Jan Ormel van het CDA, ook goedemorgen. Goedemorgen. Ja, minister, heel heeft gisteravond nog een brief gestuurd. Daarin zegt hij inderdaad dat de commandant had moeten bellen. Had dat nou wat uitgemaakt, weet u? Uh, u bedoelt of de commandant van de Trump nog een keer had ja. moeten bellen? Ja, weet u, uh, wie er nou precies had moeten bellen... Uh, of dat nou de commandant was of uh, de mivd vertegenwoordiger aan boord van het schip... dat, uh, uh, ja, het, je kunt helemaal tot in het diepste detail gaan van de operatie. In ieder geval is duidelijk dat de Trump uh, een verzoek heeft gedaan aan de MIVD. Dat verzoek is niet aangekomen bij de MIVD op het uh, goede bordje in het weekend. Nou, dat kan. Uh, dat kan een fout zijn bij de Trump. Het kan zijn dat, dat bij de MIVD iets gebeurde... Uh, ja, het, het resultaat is dat er uh, geen MIVD-rapport was. En uh, er was geoordeeld dat dat kennelijk ook niet nodig was. Nee, en het kern van de zaak is: er is een operatie gestart. zonder dat uh, alle advies, of het nou relevant was of niet, binnen was. Wat vindt u daarvan? Ja, dat gebeurt wel vaker. Het, oh. is niet zo dat, uh, het is niet zo dat Defensie alleen maar een operatie start. na een analyse van de MIVD. Zijn daar niet protocollen voor dan? Wat je precies allemaal moet doen voordat je het licht op groen zet? Ja, er zijn allerlei protocollen, maar uiteindelijk zijn er mensen die besluiten nemen. En uh, ja, een van de punten waar we toch ook wel aandacht aan moeten hebben, is, voor moeten hebben is dat uh, je kunt alles wel uh, tot in het diepste detail in protocollen vastleggen. Maar uh, uiteindelijk zijn er menselijke beslissingen in het geding. En mensen maken ook wel eens een verkeerde inschatting mm. en dat kan gebeuren. En uh, het is de vraag of dat hier überhaupt gebeurd is... ten aanzien van dit onderdeel. Kijk, dat uiteindelijk het resultaat niet goed was, dat weet iedereen. Maar dat, uh, dat er besluiten zijn genomen in die hele keten van besluiten... waarin ook snelheid geboden was... die we achteraf met de kennis van uh, dat die helikopter daar... Uh, nou ja, is, is uh, vastgenomen en de bemanning. Uh, ja, als je dat helemaal gaat analyseren, dat er onderdelen... Verkeerde besluiten zijn genomen. Nou, dat, dat is duidelijk. Mm. Maar de vraag is of dat zo erg is. Ja, nou, dat, uh, dat oordeel uh, is ook aan u, meneer Ormel, maar ook aan uh, Frans Timmermans van de P van de A. Hoe erg is dat, wat u betreft? Nou, kijk, bij een eerdere geplande operatie uh, heeft men ook uh, gevraagd aan de MIVD: Hebben jullie informatie die voor ons nuttig kan dat zijn? Dat ging over dus Misrata, hè? Ja, Misrata. En toen heeft de uh, MIVD uh, gezegd: Ja, die hebben we. Onder andere bijvoorbeeld, als je geen toestemming hebt om naar dat toe te gaan, dan uh, wordt het onveiliger voor jullie. En de trom was daar heel erg blij mee hè, met die informatie. En de trom vond dat zeer ja. relevante informatie. Nou, diezelfde informatie had men waarschijnlijk, of soortgelijke informatie, ook kunnen geven over zichten. En dan had dat misschien een uh, onderdeel ja. kunnen spelen in het afweek dus... of en hoe je die operatie zou uitvoeren. Dus het is belangrijk. En wie is daar dan voor verantwoordelijk wat u betreft? Nou ja, kijk, dat, dat zullen we ook met de minister nog precies uh, uitzoeken. Uh, uh, ik vind het belangrijk op dit moment om te voorkomen dat het ooit nog eens kan gebeuren. Uh, dat is mijn eerste zorg. Want. Uh, Nederland is nog militair actief in de regio. En uh, de heer Ormel heeft gelijk als hij zegt het is uh, slecht afgelopen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook wel goed afgelopen dat onze militairen veilig uh, terug zijn. Ja. Maar stel je nou eens voor dat militairen risico's lopen uh, of nog erger. Omdat we gewoon uh, dit soort zaken niet goed geregeld hebben. Dat zou toch uh, buitengewoon uh, verwijtbaar zijn. Meneer Ormel, hoe moet dit beter geregeld worden? Wat moet daar gebeuren? Wat moet er veranderen? Ik, ik ben het eens met de heer Timmermans dat we naar de toekomst moeten kijken. En kijken wat er beter kan. Maar er blijft natuurlijk altijd in dit soort ingewikkelde operaties een, uh, een menselijk aspect. Uh, menselijk handelen. En daar kunnen fouten gemaakt worden. Ja. Nou, ik ben ervan overtuigd dat we volgende week uh, in het debat erachter zullen komen dat er ergens in die hele keten verkeerde afwegingen zijn gemaakt. Dat minister uh, Hillen achter zijn mensen gaat staan en gaat zeggen van ja, horens, uh, uh, waar gewerkt wordt van staanders, Dat vind ik ook wel weer te prijzen voor de minister. We ja, moeten er aan De andere kant voor Hij is wel verantwoordelijk. He? Heeft u nog vertrouwen dat in de minister? Ik, wat zegt u? Heeft u wel vertrouwen in de minister? Eh... Uh, de Kamer heeft altijd vertrouwen in de minister en in de regering... totdat uh, zij uitspreekt dat dat niet zo is. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. En ik vind het goed dat de minister achter zijn mensen gaat staan. Uh, we moeten ook als Kamer ervoor waken... Dat we het niet allemaal zo dicht protocoliseren dat niemand meer een besluit durft te nemen. Nee. Want in de toekomst zal er nog wel eens iemand gered moeten kunnen worden. Ja, dus maar ik vind het allemaal wat, wat al te makkelijk nu hoor. Uh, als wij niet als Kamer tekenmans? aan de commissie toezicht op de veiligheidsdiensten hadden gevraagd om eens naar te kijken wat de MIVD gedaan heeft. Hadden we dit nooit geweten. De minister heeft niet de moeite genomen om ons dit te melden. Terwijl het toch een zeer relevante kwestie uh, betreft. Dus er zijn fouten dus, gemaakt? Er zijn fouten gemaakt, maar dit zijn ook vooral politieke fouten. Want heer Ormel heeft het over de militairen. Voor mij gaat het hier om de aansturing. Want ook het operatiecentrum, dat de leiding had over de missie... heeft niet nagedacht over, moeten we niet die MIVD inschakelen of is dat gebeurd, is dat netjes gegaan. Dus er zijn ook op het hoogste niveau fouten gemaakt. En daar wil ik minister Hillen echt wel over aan de tand ja, voelen. Hem zonder. wacht een zwaar debat. Meneer Timmermans en meneer Ormel, hartelijk dank voor uw commentaar. Ja, dan Goedemorgen. Dan gaan wij gauw door naar Mark Robin Visser. Want we willen graag weten... of de dat Zeist iets kan betekenen voor het zwaar getroffen Yamada in Japan. Mark Robbing. Ja, dat wil ik ook heel graag weten. Ik ben bij burgemeester Koos Jansen van Zeist thuis. We kijken hier even in een krant. Deze is van afgelopen dinsdag. En er staan hier wat foto's in van Yamada. Ja, onder andere van Yamada. En ja, dan, dan, dan, dan word je wel getroffen door de enormiteit van, van, van, van de ramp. Ja. Want eh, dat, dat grijp je wel aan als je die beelden ziet. Zeist heeft sinds een jaar of tien een vriendschapsband met Yamada. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Ja, is eigenlijk met, met toeval ontstaan... omdat uh, de relatie Nederland-Japan bestond 400 jaar. En uh, door een particulier initiatief en particuliere contacten... is het idee ontstaan om tussen Zeist en Yamada een vriendschapsband te ontwikkelen. En daar zijn we toen aan begonnen. Ja. Uh, onder meer een uitwisseling van scholieren uh, hier van het christelijk uh, Lyceum... maar natuurlijk tien jaar geleden nooit kunnen voorzien... dat zoiets met zo'n stad als Yamada kan gebeuren. Kan zo'n vriendschapsband nu ook iets extra's betekenen? Ja, ja, absoluut. Het komt er eigenlijk nu op aan, zou je kunnen zeggen. En de, de, de afgelopen weken hebben we heel veel contact gehad en gezocht. Het is ook ontstaan. Dus je betrokkenheid tonen. Met de mensen praten is gelukt ook mensen te vinden gegevens uit te wisselen, het netwerk in Nederland en in Yamada... en in Japan aan elkaar te knopen om te laten blijken... dat we vanuit Zeiss en vanuit Nederland meeleven... Met, ja, met, met de slachtoffers daar en met de mensen daar. En op de tweede plaats is het zo, we zoeken natuurlijk ook naar een uiting... van op een andere manier een uiting van hulp en betrokkenheid. En zo zijn we toch aan de praat geraakt met mensen in Yamada... om met name voor de schoolkinderen... Uh, ook actie te gaan voeren op vrij korte termijn... om mondjesmaat onze hulp daarnaar te, uh, te begeleiden. En wat voor hulp uh, is dat dan bijvoorbeeld? Nou, dan kunt u denken aan, aan hele eenvoudige dingen... die voor de kinderen nu heel belangrijk zijn. zoals zijn schoolmaterialen. Schriftjes, pennen, potloden, schetsboeken. Alles is weg. En, en ze weer wat eigens geven. Iets waar, waar, waar, waar ze mee te maken hebben. Anderen zijn bezig met de scholen. En de, de mensen in Jamada hebben ons aangegeven... als je ons kan helpen, ons een beetje op gang kan helpen... een start kan maken met schoolmaterialen... dan, dan, dan zou dat naar de kinderen toe een heel groot gebaar zijn van betrokkenheid. Het Gironummer is inmiddels open. Ik zal het in mijn weblog uh, schrijven. Het is een beetje een ingewikkeld nummer. Ik schrijf straks nog een weblog over dit onderwerp. zal ik het nummer bijzetten. Uh, ik ga zo meteen naar het Christelijk Lyceum. Daar gaan ze waarschijnlijk ook uh, aan die actie meedoen. Ja, ja de, de, de kinderen en een particuliere stichting, de Hofreis... iedereen die maar wat heeft, de gastouders natuurlijk... hebben we de handen ineengeslagen om actie te voeren. Niet alleen vandaag, maar al de komende tijd om te zorgen dat de mensen daar weer op een goede manier uh, het leven in kunnen stappen. Burgemeester Koos Jansen van Zeist. Uh, dank u wel. Graag gedaan. Succes. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. 30 kilometer ten noorden van de kerncentrale Fukushima 1 is een stralingsniveau gemeten dat de jaarlijkse maximale natuurlijke dosis overschrijdt, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Japanse regering gaat nog niet evacueren in het gebied tussen de 20 en 30 kilometer om de centrale. Tot nu toe worden mensen tot 20 kilometer van de centrale wel geëvacueerd. Inwoners van het gebied wordt wel aangeraden vrijwillig naar verder gelegen regio's te vertrekken. Het Britse leger heeft al honderden militairen van speciale eenheden gestationeerd in Libië. Ze ondersteunen de luchteenheden die het vliegverbod in Libië handhaven. De Britse krant Daily Mail bericht hierover op basis van anonieme officiële bronnen. De Britse minister van Financiën George Osborne heeft herhaaldelijk gezegd geen grondtroepen te sturen. Volgens anonieme bronnen waren al 250 Britse militairen actief in Libië... nog voordat de internationale coalitie vorige week aan de missie begon. Deze week kwamen er nog eens bijna 100 paramilitairen bij. Iedereen krijgt een puntenrijbewijs, komt de Telegraaf. De krant bericht over een nog vertrouwelijk advies... van het Openbaar Ministerie aan ministers Schultz van Hagen en Opstelten. In het advies zou staan dat mensen die twee keer binnen vijf jaar gepakt worden... voor rijden met alcohol op, bumperkleven of te hard rijden... minimaal zes maanden het rijbewijs kwijt zijn. En als je over de schreef gaat, dan moet je als automobiel... List bovendien eerst aantonen dat je toch wel degelijk goed kunt rijden. Dat kan via rijopdrachten of ASO-cursussen... bij het Centraal Bureau Rijdvaardigheidsbewijzen. En onrust op Schiermonnikoog. Vanwege de nieuwe dienstregeling van de veerboot. Die pakt namelijk nadelig uit voor de eilanders, meldt RTV Noord op de website. Wagenborg wil per 1 december de laatste boot naar het eiland een uur later laten varen. Nou, de boot vaart dan niet meer om half zes, zoals nu, maar pas om half zeven. En dat betekent dat mensen die overdag een baan aan de wal hebben, een uur later thuis zijn. Ze zijn bang dat ze hierdoor s'avonds zo weinig tijd overhouden... dat het gevolgen heeft voor het hele sociale leven op het eiland. Forenzen willen de komende weken de politiek benaderen in de hoop dat dat nog iets oplevert. Hoe zit het nou met die evacuatiemissie en wie is daarvoor verantwoordelijk voor het mislukken ervan? Dat gaan we zo eens even vragen aan Bert van Delden. Die is voorzitter van de Toezichtscommissie Inlichtingendiensten en die heeft daar een briefje over gestuurd. Straks meer. EK Voetbal op Radio 1. Vanavond om 8 uur. Gaat hij erin? Hij zit erin maken. de maken. DK-kwalificatiewedstrijd Hongarije-Nederland. Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. NOS Langs de Lijn. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl.